Marco Staps hield voor de lokale omroep Goorle een kijk- en luisteronderzoek. In het centrum van Goorle, luister naar zijn verslag. Ik heb even je vraag. U kent de log? Ik ken mijn kinderen de log, ja. ja. ja. Waar kent u het van? TV? Uh, radio? Van tv, het meeste van ja. tv, ja. ja. En wat vindt u het leuke aan de log? Uh... Of minder leuk? Ja, minder kan ik niet zeggen. Het is natuurlijk wel leuk dat je weet van hier over de omgeving en zo. Wat er allemaal te doen is en wat er allemaal gebeurd is en zo. Dus meestal kijken we wel zo één of twee keer in de week even op het log. Meestal nieuws wat er allemaal in de omgeving en zo is gebeurd. Ah, oké. Ja, en zou er dingen zijn waarvan u zegt van... Ja, dat mag gerust een keer uitgezonden worden binnen de log? Ja, ik denk zo één, twee, drie. Waar bijvoorbeeld geen aandacht aan besteed wordt? Je kijkt zo een voor nee. een, drie niet. Nee, nee. nee, nee, nee. Over diamantgroep. Over de diamantgroep zegt u? Ja. ja. We moeten maar eens een film over maken. Ah, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, maar iets, ja. iets van een Goorle uh, uitzenden over de diamantgroep bijvoorbeeld. Ja, dat zou misschien wel eens leuk zijn. Ja, om te kijken, om te zeggen van hoe dat die. Want dat mag wel. In onze ogen dan mag er wel iets meer aandacht aan besteed worden. worden ook. En ook van hun, uh, dat hun ook beter weten wat ze moeten doen, denk ik. Want ja, het is af en toe toch wel. Dat is nu half of een half. <laughs> ja, dan ligt er dan nog weken nacht de derde Ja, zoiets. Dat zou misschien. best ja, ah, okay. wel eens. Uh, dat daar misschien een, ja. een, een dingen aan besteed wordt, ja. Oké, okay, nou eh? bedankt in ieder geval voor de tip in okay. ieder geval. Eh? Eh, ik heb, mag ik ook een vraag stellen over de Dag van de Democratie? Want binnenkort zendt uh, de LOG uh, een uitzending uit over de Dag van de Democratie. Yeah. Uh, als we het hebben over de lokale politiek. Uh, bent u daarbij betrokken of juist niet? Nee, nee niet zo. Nee, nee, nee. En nee, nee, nee. uh, vindt u dat er dingen zijn die veranderd moeten worden binnen de lokale politiek hier in Goorl. Dus bij de gemeente of... Ja. Ja. Verbeteringen bij kak zo 1-21? Nee, nee, nee. Oké, nee, dan laten we het hierbij. Bedankt in ieder geval. Ja Oké, okay. ken, ken jij de log? Ja, ik weet dat het lokale omroep Gorle is en dat ze bijvoorbeeld avondvierdaagse of zo laat zien op tv en radio. Ja, je kijkt er ook wel eens naar. Nou, eigenlijk niet zo vaak moet ik eerlijk toegeven. Nee, ja, vroeger wel eens. Ja, vakantiewerk ja. Dus en zo kijken. Ja. En als je kijkt, kijk je dan via youtube of gewoon via het kanaal op tv? Oh, tv dan. Tv. Ja. Ah, Oké. Okay. En waar vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk dat ze alles in goorlen en omstreken laten zien. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, zou je, zou je ja. dingen willen zien uh, die nu niet uitgezonden worden? Uh, ik zou eigenlijk zo niks kunnen bedenken, Nee. En nee. Nee. Uh, luister je ook wel eens naar de radio? Uh, nee. Nee. Ook niet nooit geluisterd naar bijvoorbeeld Login, een uh, jongerenprogramma? Nee, ik heb nooit geluisterd. Nee, nee, nee. nee. nee. Oh, oké. Okay. Uh, ik heb ook een paar vraagjes nog over uh, de politiek. Uh, binnenkort is het de Dag van de Democratie. Uh, als je het hebt over de lokale politiek, uh, ben je daarin geïnteresseerd of niet? Nou, daar ben ik niet echt betrokken bij, moet ik zeggen, nee. nee. Zou, je, zou je dingen anders willen zien binnen Goerlen, binnen de gemeente? Uh, ik kan nou niet 1, 2, 3 iets bedenken, moet nee. ik zeggen, nee. nee. Oké, okay. uh, maar vind je het wel goed uh, dat er uh, wat meer betrokkenheid komt vanuit de politiek uh, naar de mensen? Ja, we zijn wel een keer met de middelbare school uh, in de raadzaal geweest. Dat was op zich wel interessant, ah, okay. dus ook dat ze jongeren ontvangen. Ja. Ah, Oké, okay. en uh, wat is je daarvan bijgebleven? Nou ja, dat iedereen heel, heel aardig was en heel betrokken bij wat wij dan uh, deden. Het was een geschiedenisproject, dus dat vond ik wel leuk. Ah, ja. oké. Okay. Nou, dus heb je daar ook een uh, werkstuk of iets uh, van uh, moeten schrijven? Of een descriptie? Ja, nou, geen scriptie, maar we moesten iets van een filmpje maken of presentatie... en hebben we toen laten zien in de raadzaal, ja.